Hij zei na de etappe, een zeeuw krijgen ze niet kapot. Hoogland hoopt dinsdag weer aan de start te staan. Morgen is een rustdag in de Tour. De etappe van vandaag werd gewonnen door rabo Renner Sanchez. De Fransman Veuklerg nam de gele trui over van Huskoft. Klassementsrenners Vino Kourov en Van den Broek moesten na valpartijen in het peloton afstappen.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 Onder de groene zoden begint het pas. We moeten zorgvuldiger omspringen met de wereld onder onze voeten. Maar wat weten we eigenlijk van die wereld onder onze voeten? Nou, nog lang niet genoeg, zegt een van onze gasten van vanavond... geoloog Salomon Kronenberg. Hij schreef een boek, Waarom de hel naar zwavel stinkt. Hartelijk welkom in de studio. We gaan doen wat u ja. uh, in het boek noemt uh, Lullen rond een kerel. Ja, ja dat is, uh, in de tijd dat ik in Wageningen werkte... Uh, was dat eigenlijk de manier om naar de grond te kijken. Je moest eerst een gat graven van 2, twee, 2,5 meter diep met een trapje erin. En uh, dan begon het. Dan de mensen met troffeltjes, mesjes en met flesjes zoutzuur. Dan, uh, dan kwam de discussie van wat is het? Is het, is het zo'n grond of is het zo'n grond? En uh, ja, dat kan eindeloos duren totdat er dan de monsters genomen werden en foto's. En dan ging het naar het lab en dan hoorde je wat het eigenlijk was. En zo, uh. Ze beten erop. En, uh, en uh, ze is de koude erop. Om op die grond? Ja, op ja, de grond. Ja, hoor. Ja, dat, uh, uh, <laughs> Twan Jongmans, ook welkom, bodemkundige. Uh, ja, dat u was heeft heel ook wel eens grond gekoud. Uh, uh, ik heb heel veel grond gekoud, ja. <laughs> en tussen mijn vingers gewreven. En ook in bodemprofielen gestaan en beschreven. Uh, en ook al die discussies meegemaakt rond die kuilen. Maar die discussies uh, zijn uiteraard in principe zinvol. Maar het kwam er toch wel heel vaak op neer dat... dat uh, wilt u vechten met de grote beer? Zo niet. Dan heeft de grote beer gewonnen wie het hardste schreeuwde had. Uh, meestal het gelijk. En als er hele moeilijke dingen tegen een vooraanstaand figuur werd gezegd... Hè, door jeugdigen bijvoorbeeld, die zeiden dan altijd... ja, maar hoos even. Dat heb ik overal zo gezien. En aangezien wij alleen nog maar een overal aan hebben gehad... en dus nog niet overal waren geweest, werd je daarmee de mond gesnoerd. Het, het leek <laughs> altijd zo'n zo, zo vredige en egalitaire wereld, de wereld van de bodemkundigen. Um, het is toch een, een, een, een wereld, en ik denk dat dat in elke wetenschapstak... in meer of mindere mate wel aanwezig zal zijn, dat men, men uh, rivaliserend werkt. Dat men toch graag uh, wil laten zien kijk, ik kan, ik kan dit en ik kan dit beter dan jij... Maar dat is alleen maar goed. Dat maakt alleen maar dat we dichter bij de waarheid komen. Als dat op een kritische manier gebeurt, dan ben ik het daar volledig mee eens. Maar dat was niet altijd even kritisch. Je komt natuurlijk niet zo ver alleen maar door in het veld te kijken. Je moet monsters nemen in het laboratorium, analyseren... en dan zie je pas ja. wat er echt aan de hand is. In de microscoop waar Twan dan Jan in gespecialiseerd is. En chemische analyses en zo. Maar voor het zo ver is, dan, ja, dan, dan krijg je toch die... Die discussies en dat is dat is dan een beetje een haantjesdiscussie. Ja, ja, ja, ja, ja, wat is, wat is zo'n typisch bodemkundige discussie? Waar, waar kunnen jullie dan echt op het, uh, op het scherpst van de scheden over debatteren? Nou, op het scherpst van de nee, Kijk, als je in een bodemprofielkuil staat, probeer je altijd een, een een, een werkhypothese te maken. Hoe is dit ontstaan allemaal? dan ga je zo'n zo bodemprofiel ga je verdelen in lagen. Dat noemen wij horizonten. En dan ben je eigenlijk al aan het interpreteren. Dan ben je bezig met, met bodemvormende processen te benoemen. En dan zal de een zeggen, ja, ho eens eventjes... maar hier is helemaal geen potselisatie. Of potsolering. en de ander zegt: ho, maar dat zie ik daar. En, dan kun je dus wel eens niet eens blijven roepen... maar je kunt veel beter zeggen, nou oké, okay, laat ik dan monsters nemen. En welke technieken hebben we dan op dit moment... om daar dus een uitsluiting over want, te geven? Want als stelde u noemde het uh, proeven van grond. Dat vind ik meteen al ontzettend tot de verbeelding spreken. <lacht> wat, wat kan je aan grond proeven? Wat zegt dat dan? En, en hoe moet je dat dan doen om het, om het echt goed waar te nemen? Ja, je hebt verschillende methodes. Om, um, waar zal op duiden is dat, dat je de korrelgrote verdeling wil weten. Je wil weten hoeveel zand, zilt, dat zijn kleine deeltjes... en klei, dat is de fractie kleiner dan twee. Micron, die wil je weten, want dat is een hele belangrijke eigenschap van gronden. Daarom het vochtlevend vermogen en nog een aantal andere dingen mee samen. Dat kun je prima analyseren in het laboratorium. Dat kost op dit moment nogal wat geld. En vaak heb je daar gewoon de tijd en de middelen niet voor. Dus dan moet je het zelf doen. En je hebt jezelf geschoold met referentiemonsters. Dus dan begin je te voelen. En dan denk je, nou dit is lekker plakkerig. En als je het nog niet helemaal goed weet, dan stop je het in je mond. Want dan voel je het allerbeste mee. En ja, dan proef je de zandkorreltjes. Hè? Ja. En dan, uh, tussen je tanden. Dat, dat wil je eigenlijk. Hè? We, ja. hoeveel, zand, hoeveel, hoeveel zand zit erin. En uh, als, als je helemaal niks, niks proeft, dan, uh, dan is het gewoon heel erg kleiig. En, dan Dan voel je het knarsen tussen je tanden. Dan zit dat toch behoorlijk wat zand in en zo. U schrijft in uw boek, Salomon Kronenberg... Uh, uh, alles wat boven ons is, dat heeft eigenlijk een fantastische uh, reputatie. De sterrenhemel, de, de lucht, daar, daar, ja, daar fantaseren we over. Engelen, maar alles onder onze voeten. Dan, dan kom je meteen in het uh, koninkrijk van lijken, riolen en de hel. Ja, zonde eigenlijk, want er is nog zoveel moois te zien, juist in die ondergrond. Hè? Want uh, als je gaat kijken in, in, in grotten of je kijkt uh, naar. Uh, ja, je stelt je alleen maar voor uh, wat er in de diepte van de aarde zou moeten zitten. Dan, dan realiseer je eigenlijk dat we er helemaal nog niks van af weten. Er niks van gezien hebben. De aardstraal, dus van hier tot aan het middelpunt van de aarde, is 6400 kilometer. Dus van hier, van hier naar Washington, zeg maar. Maar we zijn fysiek niet veel verder dan 12 kilometer gekomen. Dus de rest is eigenlijk allemaal nog onbekend. Of indirect, met, met aardbevingsgolven kan je dan wel een beetje zien. Maar we, we zijn er nog nooit geweest. We zijn op de maan gelopen. We sturen landers naar Mars. En we, we lezen over stormen op, op de manen van Saturnus en, en... Ja. En we weten eigenlijk uh, helemaal niks van het eigen binnenste van nee, onze, precies, onze aarde. Dat. dat is het meest onbekende stuk. van, het, En dat is zo dichtbij. En, en ja, de, de, maar we gaan er ook nooit komen, binnenste van de aarde. Nou, nou dat, dat lijkt hij, me, maar er is een Amerikaan die heeft gezegd... van, uh, van hoor, is het feit dat we, dat we daar nog niet geweest zijn... is alleen maar omdat we er nooit prioriteit aan gegeven hebben... en er nooit goed over nagedacht hebben hoe we dat zouden moeten doen. Maar het is er vrij heet, hè? dus dat lijkt me toch wel een obstakel voor deze missie. Dat, dat is een obstakel, maar, maar, maar, maar ik denk... Uh, we zijn slim genoeg om op een gegeven moment iets te bedenken. Deze man heeft gezegd, je moet eigenlijk een grote scheur uh, in de aarde uh, maken... Met, uh, met de, door een aardbeving te, te veroorzaken van uh, 7 op de schaal van Richter. Dan krijg je een scheur. In die scheur daar gooi je vloeibaar ijzer in en, uh, met, met sensoren erin. En dat ijzer, hè, dat is zwaarder dan het gesteente... dus dat vreet zichzelf een weg naar het binnenste van de aarde. En wat hij ondertussen tegenkomt... Hè, dat zal hij dan via die sensoren en, en radioverbinding... naar het aardoppervlak doorgeven. Nou, dat is misschien een gek idee, maar, maar... Dat was op de maan lopen was aanvankelijk ook een gek idee. Ja, precies, daarom. Hè? Maar dan moeten we, als we hier een, een missie van willen maken... moeten we eerst natuurlijk de wens creëren. Want die is er nu eigenlijk nog niet zo. Dus we moeten mensen een, een soort fascinatie aanpraten... Uh, komende minuten voor die ondergrond. Dat, me, dat mensen echt nieuwsgierig raken en er ook wat meer liefde voor opbrengen. Kunnen jullie dat doen? Kunnen jullie vertellen waarom die ondergrond zo interessant is? Ja, dat is kijk, als je mij vraagt wat is ondergrond, dan heb ik. Dan kijk ik dus naar het allerbovenste schilletje van de aardkosten. Dat is de bodem, dat is een beetje afhankelijk van waar je zit op aarde. Of dat uh, anderhalf, twee meter is, of dat 20 dat meter is. He, dat, uh, dat is eigenlijk uh, nog helemaal niks. Uh, dat is helemaal niks, maar. Persoonlijk vind ik dat dus, uh, los van dat wat Salm uh, heeft gezegd... dat dat niet belangrijk is, maar die bovenste, dat bovenste deel van die aardkorst is natuurlijk waar wij op wij leven. En waar we uh, ja, op moeten blijven leven... in termen ook van voedselvoorziening en, en, en nog een aantal andere dingen. En als we die bodem, als we daarin afdalen... Hè, en ik ben dan dus micromorfoloog, micromorfoloog... dus ik moet het van beelden hebben en ik kijk door mijn microscoop... dan is dat een fantastische wereld. Prachtig, kleurig en fleurig. Totaal anders dan wat je uh, macromorfologisch ziet. En als je daar wat in geschoold raakt... dan kun je, daarvan, kun je er allerlei verhalen uithalen. Is dat genoeg? Dat is nog lang niet genoeg. We hebben bezig noemen, geweest noemen met organische ze... stof. en ja? een, my, Vanuit een micromorfologisch uh -huh. standpunt. En ja, dan is de micromorfologie uh, beperkt. Dan heb je andere technieken nodig om, om dus uh, dat veel beter te kunnen karakteriseren. En ik denk dat, dat, dat nou ja, je organische stof in de bodem buitengewoon belangrijk is. En daar weten we eigenlijk nog te weinig van. Ik heb als student heb ik, ben ik assistent geweest bij iemand die hetzelfde deed als hij. He, dus in de, in de, door de microscoop kijken naar wat er in de bodem gebeurt. En toen ik, begon ik het eigenlijk pas leuk te vinden. Want je ziet praktisch gesproken hoe een worm door de, door de grond heeft, uh, heeft gegraven. En, en wat hij gegeten heeft en zo. Hè. En ja, die wormen zelf, die pak je natuurlijk niet. Hè. Maar er is in Frankrijk een dame geweest. En die heeft gezegd, ik wil weten wat die wormen nou eigenlijk precies doen. Hè. Dus die heeft een grote bak met klei gemaakt. En dan heeft ze de wormen doorheen laten eten. En toen heeft ze er een een enorme stroomstoot doorheen gegeven. Zodat die wormen op het moment Supreme werden, het heet inderdaad als het ware, bij, tijdens het eten, werden, uh, uh, werden geëlektrocuteerd. En daarna heeft hij dus door een microscoop gekeken hoe dat, wat, er, wat erin zat. En dan kon je dus echt zien wat een worm doet in de grond. Hè. Dus dat, ja, dat is natuurlijk iets van de jaren zestig hoor. Maar, maar uh, dat lijkt me <laughs> trouwens heel, heel moeilijk. Uh, dat, stel je bestudeert uh, sterren, nou dan, dan zul je er ook niet vaak Komen, maar je kan er in ieder geval goed naar kijken. Want je richt gewoon een, een telescoop op de hemel en je kunt kijken. Maar als je de ondergrond bestudeert... dan moet je hem eerst aantasten om hem te kunnen onderzoeken. Ja, dat is natuurlijk een van de, een, een van de problemen waar je mee zit. Dat wij, de evolutie ons geen ogen heeft gegeven om er doorheen te kijken. Maar er zijn heel veel technieken waarmee dat tegenwoordig wel kan. We kunnen met aardbevingsgolven, kunnen we zelf opwekken, de oliegeologen gebruiken dat. Je kunt Met grondradar kan je dingen zien zitten. Ze hebben ook in Libië bijvoorbeeld een aantal jaren geleden een kilometer onder de grond zoetwaterreservoirs gezien met radar vanuit de satelliet. En dus Het betekent dat als je een beetje technieken bedenkt, dan kan je daar toch een heleboel dingen over zien. En, en er is nog een punt eigenlijk, want die hele ondergrond, dat is eigenlijk ook ons geschiedenisboek. We maken en zoveel tunnels en graven overal gaten en dat soort dingen. Maar we realiseren ons eigenlijk niet dat al die laagjes die we weggraven... dat, is, dat zijn de enige bladzijden van het geschiedenisboek van de aarde dat we hebben. Dat is ons archief. Het is ons archief, precies, ja. Nou is het uh, verplicht, uh, uh, uh, geloof ik, als je gaat uh, graven een mooie kelgraaf... dat je archeologen eerst eens laat kijken of er nog wat Romeinse scherven liggen. Geldt dat ook voor, voor de wat oudere geschiedenis van de planeet? Voor, voor de geologische geschiedenis? Nou, er zijn wel zogenaamde aardkundige monumenten. Dingen dus bijvoorbeeld in een, in, een, in een steengroef of in een grindgroeven, waar je bepaalde dingen kunt zien. Maar dat zijn alle dingen die aan het oppervlak liggen. Maar wat er onder de grond zit, daar is eigenlijk niks voor. Bijvoorbeeld bij de uitgraving van het Rokin... van, het Rockin, van het, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, dat staat in mijn boek. Daar zie je prachtig bijvoorbeeld de, precies de plek... waarin je kunt zien hoe snel... De de zeespiegel is gestegen aan het einde van de laatste ijstijden. Die kon je daar zo zien. En dat, zolang dat dat nog open was bij de bouw van de tunnel. Nou is het dicht, dan zit er cement en kan je niks meer zien. Dus eigenlijk vind ik hè, dat je naast het verdrag van Malta voor de, de archeologische erfgoed dat je ook voor het geologische erfgoed een verdrag zou moeten maken. En bent u ook... toen gaan kijken bij die bouwpunt van de Noord-Zuidlijn? Ja, ja, ja. Ik en, ben en... er geweest en ik heb daar foto's gemaakt. En je ziet daar schelpjes en je ziet daar veenlaagjes. En en Zo'n veenlaagje, dat is niet zomaar een laagje, Maar als de zeespiegel stijgt, dan stijgt ook de grondwaterspiegel. En dan wordt het land nat en dan krijg je dus die veenvorming. Dus die allereerste veenvorming en aan het einde van de laatste ijstijd... die geeft eigenlijk het moment aan hè, dat de, de zeespiegel in Nederland... voor het eerst weer komt op de plek waar die dan op dat moment lag. En, die, dat, en daar overheen zie je dan de strandlagen zitten... Uh, van uh, het strand van Amsterdam. Hè. Dat is hartstikke maar mooi. een van de weinige momenten uh, dat je dan je eigen... Onderzoekssubject goed kan bekijken. Ja, precies. Maar dat is ook mijn frustratie. Dat je. We, we hebben 40, 100 jaar. Heeft ons land geleefd van de steenkool. Hè? En, en, en er is geen enkele plek. waar je nou eens een steenkoollaag. kunt zien zitten. gewoon in de wand. Hè? Dat is het niet. Dus we zijn zo eigenlijk. Uh, uh, ja. Voor mij was het voor het eerst in 40 jaar dat ik dat zag. Ik heb er altijd les over gegeven over, ja. die, uh, over dat basisveen. Over dat laagje in de, in de, in de metro. En ik had ja. het nooit gezien. Wel eens een keer in een boringje, maar niet zo in het echt. En dan denk ik van, ja, waarom, waarom bewaren we dat niet? Waarom maken we daar niet een heel mooi monument van? Om te laten zien van, uh, hier heb je een stukje geschreven ja, ja, van Nederland. Niet eens. Helemaal niet eens. Ik heb ik Jongman? Net, uh, net hetzelfde. Als, je, als jij dus ook lesgegeven, je hebt het dan over dat basisveen. En, en gelukkig was ons oude in Pons, die bij de tunnelpest van Velze is geweest, en waar precies hetzelfde was wat jij gezien hebt, en die heeft daar gelukkig een dia van gemaakt zodat je dan vol trots... Maar jullie klinken echt verontwaardigd. Het nou, lijkt wel alsof jullie... Wat, wat, wat heel jammer is, is dat, uh, dat je ziet dat groeven dicht worden. Of nou ja, dicht, maar dan worden taluuts aangezet... waardoor dus hetgeen wat je nog kunt zien, dat is niet meer zichtbaar. Dat is ontzettend jammer, ook uit educatief oogpunt. He, je zou ook bij zo'n tunnelput van Velzen... of hier zou je toch een klein stukje bloot moeten houden. Zodat mensen ook dat echt kunnen zien. Want We moeten zin... altijd vechten tegen de ecologen en de biologen die overal dezelfde smerige prikkelstruikjes neerzetten, omdat de mensen geen blote aarde willen zien. Maar die blote aarde, dat is een stukje geschiedenis. Dat, dat, dat, dat zou je graag juist open willen laten. Laat ze maar een soort doorzichtig beton of een, een, een perspectief verticale buis in de ondergrond van Nederland zetten. Een dus ondergronds uh, museum. Ja, precies. Ja. Nou, Nederland zag er vroeger dus anders uit dan nu. En hoe Nederland precies werd gevormd, dat proberen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht te achterhalen. Onze verslaggever Lemke Kraan die ging naar een weiland in Zetten... waar studenten op zoek waren naar ondergrondse sporen van de vroegere Rijn. Studenten aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht... boren gaten in een weiland van een boer uit Zetten. Wat voel je nou? Nou, dat hij heel veel weerstand geeft. <laughs> Dat ik wat assistentie kan gebruiken om de boord in te duwen. Ze zijn op zoek naar ondergrondse sporen van de Rijn. Geoloog en docent Wim Hoek legt uit hoe je dat doet. In het verleden, en dat praten we over een paar duizend jaar geleden... toen de Rijn nog ja, zeg maar een onbedijkte rivier was en de mens nog weinig invloed had... toen stroomde hij eigenlijk door het hele rivierengebied. En uh, hij wisselde heel sterk van plaats. En dat zou je nu niet meer zeggen, maar... Die banen waar die, waar die Rijn heeft gestroomd... die zijn in de ondergrond nog steeds goed zichtbaar. Je ziet nu niks, want het is hier vlak bijna. Maar in de ondergrond daar zitten ja, zeg maar de, de, de overblijfselen van de Rijn. Op de plaatsen waar je zand in de ondergrond hebt in dat riviergebied. dan weet je, daar hebben de rivieren actief gestroomd. Met hoge stroomsnelheden zand afgezet. En wanneer ze overstroomden, dan zetten ze klei af in de kommen... En waar we nu eigenlijk op lopen... Dat zijn de komafzettingen van de huidige Rijn, die dus daar een stuk achter ligt. Als je zie hier achter de dijk nog. En de studenten die daar in de verte staan, die zijn, die zijn bezig om hier een stuk van een paar vierkante kilometer in kaart te brengen. Om de lopen van die voormalige Rijn op te sporen. Jij bent de eerste boring nu uh, ja. aan het bekijken. Dit komt allemaal uit één gat. Ja. Nou, even kijken of het er ook... Uh kalk in zit, door er zoutzuur op te doen. Jij, jij hebt een flesje met zoutzuur? Ja. En, en hoe kun je dan zien of er kalk in zit? Dan, eh... Uh, Bubbelen. Maar, bubbeltie. Oh, dat is mooi. Er zit een ja. stuk in wat, wat ineens bruist. Ja, dit stuk. Maar er zit ook allemaal zavels in. Ja, precies. Stop jij nou stukjes klein in je mond? Af en toe ja. Om te ja. proeven <laughs> hoe... Uh, hoeveel zand erin zit eigenlijk kan je dat proeven. Dat, uh, ja, dat proef je. Ja, je proeft, uh... nou, jij kunt het proeven, maar normaal gesproken. is dus je het gewoon tussen je tanden en zo'n beetje... Als je voortaan knarst, dan... Het. Als het dan... knarst, zit er, er zit er wat zand bij <tot> in. In. En dan zit hier dus een stukje waar, waar het nog iets grover is. Daar moet je dus niet meer in bijten, want dan zie je de zandkorrels al zitten. Dat is dat stukje wat net toevallig ook uh, opbruiste... toen we er een paar druppeltjes uh, verdund zoutzuur op deden. Dat zou wel eens een ander type afzetting kunnen zijn als die zware komklei. En wat zou dat kunnen betekenen? Uh, de rivier zelf die, die, die levert natuurlijk hele zandige afzettingen in de bedding zelf. Maar wanneer die gaat overstromen, dan wordt de, de, de stroomsnelheid wordt, wordt iets minder. En wanneer die echt ver in de kom is, worden dus de, de fijnste deeltjes kunnen bezinken. En dichter bij de rivier de iets grovere deeltjes. En dit is dus een typisch voorbeeld van, van een, een afzetting, een oeverafzetting... die uh, ja, zeg maar vlak naast de rivierbedding is afgezet. Dus de rivier heeft in, in de tijd dat dit stukje is afgezet hier... wat ongeveer rond een meter... Onder, uh, onder Maaiveld zit, heeft hij hier vlakbij een rivier gestroomd. Deze klei die hier zit, zo'n 20 centimeter onder, onder het gras, die is hier uh, ja, misschien rond, uh, rond 1100 is afgezet. Dus we kijken hier naar een stukje uh, uh, antiek, zou je kunnen zeggen. En dan naar beneden wordt het alleen maar ouder. En dan draaien we de boor af, zodat het monster goed in blijft zitten. Oh, oh. In één zo'n boring kun je zien hoe de rivier dichtbij en ver weg heeft gelegen. Maar dan is het, het is niet, niet duidelijk waar die dan precies heeft gelegen. En daar zijn dus andere boringen nog voor nodig. Maar je kunt wel zien dat op deze plaats, uh, uh, dat, we, dat we ver af van de rivier waren of dichterbij zijn geweest. Dus als we naar de diepte kijken zien we klei. En dan op uh, een zware klei, licht, op een lichtere klei. Toen was de rivier wat dichterbij. Dan wordt die weer zwaarder. Dan is de rivier weer verder weg. Dan wordt die weer lichter. Met kalk. Dan is de rivier dus blijkbaar weer dichterbij. Of het was er mogelijk een andere rivier. Want er ligt niet één rivier die, uh, die de delta gevormd heeft. Maar hier in de ondergrond van Nederland ligt een spaghetti aan allerlei uh, rivierafzettingen. Uh, de rivieren hebben zich vanaf uh, het einde van de laatste ijstijd hebben ze zich in de delta op kunnen bouwen door de stijgende zeespiegel. En uh, hebben zich continu kunnen verplaatsen. Dus we vinden een spaghetti aan rivierafzettingen. Zandige linten die onder onze voeten doorlopen. Ja, en met die boringen kijken we terug in de tijd. We kijken, uh, we kijken uh, ja, zeg maar terug, uh, we kunnen het landschap afpellen in laagjes. En we krijgen als het ware een blik in het verleden met die boringen. U hoorde verslaggever Lemke Kraan in gesprek met Wim Hoek... geoloog aan de Universiteit Utrecht. En een paar van zijn studenten in een weiland in Zetten. Tran Jongmans is in de studio, hij is uh, bodemkundige. En geoloog Salomon Kronenberg is hier ook. En we hebben het uh, over uh, de ondergrond. En meneer Kronenberg, ik, ik dacht trouwens... Uh, dat in de krant het eigenlijk heel vaak over de ondergrond gaat. Of het dan gaat over aardwarmte, of over gasboringen, of over olieputten, of over ondergrondse tunnels, parkeergarages, CO2-opslag. Ja, maar dat zijn allemaal ingrepen in de ondergrond... zonder dat men zich realiseert dat die ondergrond ook een waarde op zichzelf heeft. Hè. Ik vind het prima als ze daar een tunnel in maken... maar als ze dan het in zo'n tunnel eh, laten zien wat ze hebben weggehaald... Hè, dan, dan wordt het meteen een heel ander verhaal. En, en eh, ja, ik, ik vind, eh, het op zichzelf vind ik het logisch dat wij gebruik maken van aardwarmte. Ik vind het een heel goed alternatief eh, voor de, de fossiele brandstoffen. En eh, ik vind ook zeker dat we daarmee moeten. Moeten gaan. Maar ik zou toch eh, graag willen zien dat je dan op een gegeven moment ergens een plekje overhoudt waar de ondergrond ongerept blijft. Hè? Ik, ik vind het ook. Je kunt zeggen: van ja, we gaan nou die A4 doortrekken hè, tussen, tussen Delft en, en Rotterdam. En ja hij mag niet gezien worden, hij moet uh, ingegraven worden... enzovoort, het kost heel veel geld en zo. Maar ze willen een stuk ongerepte ondergrond dan opofferen... aan een stuk cultuurlandschap waar er in Nederland al zoveel van is. Zou er in Nederland een stuk ongerepte ondergrond nog zijn? Nou, er is heel veel geboord. We hebben 400.000 boringen in Nederland staan. Maar dat zijn qua volume toch relatief gering vergeleken... met wat er in feite is. En je zou dus eigenlijk... Uh, op een gegeven moment ergens een plekje willen hebben... je zegt van nou, zo ziet het eruit. Of dit stukje, daar is een zeldzaam laagje te zien. Hè? Net als je misschien uh, door archeologen... een Romeinse afzetting zegt... ja, daar willen we, uh, moet je maar omheen gaan met je Betuwe-lijn. En het is ook zo, denk ik, dat wij als geologen... moeten kunnen zeggen van, hoor eens, ja... maar hier ligt het uh, een, een, een waardevol stukje basisveen... en dat moet je niet weghalen of die maar, tunnel. <tomt> maakt er maar gat mij, omheen. Dit lijkt mij voor u heel moeilijk, want... Uh, um... Heel veel mensen zien het juist als de oplossing. En dan willen ze een mooi weiland bewaren. Dan, zegt, nou, dan doen we het toch onder de grond. Of ze willen van de CO2. Of dan zeggen ze, nou, dan begraven we dat onder de grond. Of kernafval ook onder de grond. Dus is wel een heleboel grond weg. Ja, maar dus en, maar weg. Als, als, als u dan juist liefde heeft voor, voor wat er onder de grond gebeurt... dan heeft u een slechte tijd. Want iedereen ziet het als een soort stortplaats. Ja, maar dat is nou juist ook het beeld wat ik wil, uh, wat ik wil veranderen. Ik, de, althans dat de mensen er respect voor hebben... dat dat ondergrond niet een, uh, niet een, uh, een black box is. Ik bedoel, dat, dat grasland... Dat is, iets, dat is gewoon een plantage. Als het in de tropen was, was het een bananenplantage. Ik noem het een grasplantage. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen dat mooi vinden. Maar ik, ik zie niet in waarom de ondergrond zelf ook niet mooi zou zijn. En Omdat als, je de, nou ziet, archeologen, als de archeologen het voor elkaar krijgen om te zeggen in het verdrag van Malta, er moet eerst onderzoek gedaan worden: om te kijken of er geen waardevolle archeologische uh, vindplaatsen worden beschadigd. Zo kan je ook zeggen, doe eerst maar eens een stukje geologisch onderzoek om te zien of er geen bijzondere geologische kenmerken zijn... Ja. Uh, die we uh, willen laten zitten of, of zichtbaar willen maken aan het publiek. Zo, ja, dus het, het, het, zo het, moet het, je daarmee ja, omgaan. Dat geldt en hetzelfde voor de bodemkunde voor dat eerste stukje. Hè? Dat je, ja, voor, want voor, want dat, dat verlies je ook. En, en, en, dat is ja, het deel zo. waar u zich voor interesseert, het, het bovenste laagje. Ja. Als, je, als je de mens zou vergelijken met vlooien... zou je dan kunnen zeggen dat u zich vooral in de vacht verdiept... van de kat of de hond? Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Nee, het, het, het, buitenste deel van, uh, het buitenste deel van de, uh, de schil van de aarde, dat is, uh, dat is waar wij uh, als bodemkundigen natuurlijk ja. buiten. Worden. U heeft een paar foto's meegenomen. Uh, Marijn, ja, dat is altijd ja. een beetje lastig op de radio. waarin ja. uh, nou, je kunt zien hoe ons landschap door de ondergrond is veranderd. En, het nou, gaat dan en, met, om... en met name door menselijke activiteiten. Dus wij zijn met een aantal uh, auteurs een boek aan het schrijven, dat heet De Landschappen van Nederland. En dat is een naslagwerk voor mensen die in het tertiaire onderwijs hebben gezeten en het is een, een, een leerboek en naslagwerk voor studenten die op dit moment in deze vakgebieden bezig zijn. En ik heb jarenlang gewerkt in een heel oud gebouw van 1906 en daar heeft ook meneer J. van Baar gewerkt. Dat was een hoogleraar die in het begin van de 20 ste eeuw actief was. En wat gebruikelijk was, is dat deze mensen dus hun foto's... en allerlei andere dingen boeken, die lieten ze als ze met pensioen gingen... na aan de vakgroep. Wat hij dus gedaan heeft, is foto's die hij gemaakt heeft in 1912 of 1910... die heeft hij nagelaten aan die vakgroep. Die zijn in een kast terechtgekomen op de Zol. En die is nooit meer open geweest. Totdat we moesten verhuizen. En toen heb ik de taak gekregen om al die kasten leeg te maken. En wat vind ik daar? Daar vind ik dus... Foto's vanuit 1912 van het Boertangerveen. En van dat Boertangerveen is helemaal niets meer over. He, dat moet u denken in zuidoost drenthe Daar ligt nog wel een heel klein stukje. Maar dat is ook al heel erg uh, Allemaal beschadig. afgegraven. Allemaal weg. He, dat is uh, allemaal opgestookt in de kachel. En als je dan naar deze foto kijkt... dan zie je dat hij het Boertangerveen heeft gefotografeerd. Daar staat iemand een minuut lang uh, stil te staan. Anders lukt de foto niet. Je ziet gewoon en een man, is... man met zijn laarsjes in een plas staan. Ja, maar... Wat prachtig is, dat daar geen boom in staat en dat je eindeloos ver kunt kijken. Dit is dus echt een hoog veenmoeras. Maar dit is een typisch Nederlands landschap dat, uh, dat nergens meer te vinden is nee. Nee. afgegaan. Hier zie je waar het gebeurd is. Hier zie je dus iemand staan uh, met zijn klomp of misschien wel in, met zijn blote voeten aan de graafgrens. Zoals meneer Roosboom dat dan in zijn boek zegt. En die is daar aan het vervenen. En, en wat wij weten uit schema's, dat daar dus allerlei, of dat er lagen tussen zitten, waar bomen hebben gegroeid, en dat wil zeggen dat het toen wat droger was, dat toen wel bomen op dat veen konden groeien, dat noem je dan stoppen. En die zie je hier gewoon liggen. Daar heb je geen schema voor nodig, maar dat, zie je hier. dat is fantastisch. Het, het tragische van de bodemkunde is eigenlijk... Hè, dat er bijna nergens in Nederland een plek is waar het ongestoord is. Echt van het bovenste laagje hè, waar Twan het over heeft. Hè. Overal hebben we geploegd of verkaveld of kanalen weggetrokken. Aan de andere kant de... hebben we er natuurlijk al die jaren goed van uh, uh, gegeten. Wat, wat de nam aan gas uit de bodem heeft gehaald... en wat we aan turf hebben en verstookt. En, en... Vier, vier eeuwen turf steken, dat heeft ons geen windheid. De bodem echt. heeft ons vele cadeautjes gegeven. Ja, oké. Okay. Maar dat is dan een eenmalige cadeautjes... waarbij je de, de, de bodem in zijn natuurlijke staat niet meer terug kunt zien. Die kan je niet meer terugkrijgen. Ook met, met bemesting en irrigatie en ontwatering. Het is, denk maar aan het feit dat wij zijn nu zo trots op Nederland... dat wij onze eigen polders en dijken hebben gemaakt. God schiep de wereld Nederland, die schiep zijn eigen land... Maar eigenlijk zijn wij daar alleen maar bezig... met onze eigen uh, milieufouten uit het verleden uh, te corrigeren. Want omdat we het veen zo enorm ontwaterd hebben... Hè, is Nederland onder de zeespiegel komen te liggen. Dat veen lag vroeger boven de zeespiegel in, in West-Nederland. Dus we hebben, het is onze eigen schuld dat wij onder zeeniveau liggen. En dat, daarom moeten we nu weer delta-werken maken. Dus, ja, eigenlijk is er geen plek in Nederland waar je kon zien... hoe het in de oorspronkelijke staat was... laten we zeggen voordat de mens hier kwam. En hier een, een, een prachtig stuk rond steen. Dat, wat, wat is dit? Dat, dat is een boorkern uit een, een zoutkoepel. Uit een Nederlandse zoutkoepel. Het ziet eruit als ijs, maar je, je voelt dat het zwaar is. Het is steen. Het is gewoon steenzout. Het zout wat wij uit, uh, meestal als pekel uit de grond halen. Maar dit is dus een, uh, een harde zoutkern he, die dus met een boormachine uh, van enkele honderden meters diep uit de ondergrond is gehaald. Lekker maar aan. Dan zal je zien dat het zout is gewoon. Het is okay. heel mooi, half doorzichtig en zo. O oh ja. Een... ja. Ontzettend zout. Het is gewoon zout. Ja, dit is, dit is zoutgrond. Dat, dat, dat, dat, dat strooi je elke morgen op je eitje. Hè? Maar dat het er zo uit heeft gezien. Hè, heeft, heeft, er, heel veel mensen hebben er voor mij al... aan, dit, uh, aan deze proeven van een uh, zoutgrond gelikt eigenlijk? Uh, volgens mij twee. Ikzelf en uh, jouw ja, assistent uh, Remy. Want, uh, Hij is nog heel, stond heel mooi rond, nog rond. rond. Dus <laughs> er is nog <laughs> niet veel oplossing. Maar nee, nee, het is maar, maar, leuk maar, dat, je, dat jij die boorker meeneemt. Omdat we dus uit de diepe aard, delen van onze aarde dus nu zout winnen. Maar in het verleden was dat helemaal niet zo. Dan... Deden we daarin delven. Hè, en dat deden we ook weer in dat veen waar we het over hadden. Je moet het zo zien dat dat veen, dat lag zoals Saler zei, in eerste instantie hoger. Die zee die stijgt, omdat wij dat veen gebruikten, klinkt dat veen in, dat zakt. Hè, en, en, en dan krijg je dat die zee op bepaalde plekken dat veen kan overstromen. Dan komt er in dat veen zout. En dat vond men eigenlijk helemaal niet zo erg. Waarom niet? Want dat kon je, dan ging je dat veen afsteken. Dat veen ging je verbranden en dan kreeg je een massa voor zout en assen. En dat zout ging je daar uithalen. In grote zoutpannen, dat is een enorme industrie geweest, in, in, bijvoorbeeld in Zeeland. Zierikzee heeft daar steenrijk van geworden. Op die manier wonnen wij dus ons zout uit dat veen. Hm. En dat betekent dat ook hele grote stukken van dat veengebied zijn weg. Maar ook ook, wij, wij bekijken de ondergrond dus, dus altijd als in, in dit geval iets waar je aan kan verdienen. Of in een ander geval iets waar je kunt dumpen. Waar je dan CO2-opslag uh, kunt, kunt doen. Komt dat ook niet om, omdat er niks leeft onder de grond? Het niet iets waar wij ons in zouden kunnen herkennen. Ah, het is helemaal niet waar dat er niks leeft onder oh, de is grond. Alleen uh, ja. dat is dat is al in, in de bovenste humuslagen. Daar, daar, daar. Tegenwoordig halen ze daar dan een schep uit. En ze zetten daar gewoon, proberen de DNA te, te sequencen van de bovengrond en zo. En daar vind je zoveel sporen van organismen die we nog helemaal niet kennen. Hè? Dan, eigenlijk zie je dat daar dan, dat het, het minst bekende deel is van de, de biodiversiteit van, uh, uh, van de aarde. En, uh, en ook veel dieper. Hè? Dat dus, je hebt misschien net gelezen in de krant... in Zuid-Afrikaanse Goudmijn op drie kilometer diepte. Daar zitten wormen, hè, die leven van de bacteriën die daar in het hete water op 65, 70 graden... dat zijn ecosystemen waar we absoluut nog geen idee van hebben... hoe die, hoe die functioneren. En dat is dus volstrekt onbekend. En zo. Denk maar überhaupt aan het feit dat je dus voor het maken... als, je, als, je, als, als olie ontstaat, dat is ook een bacterieel proces... Hè? dus die bacteriën die dat maken diep in de, in de ondergrond... Die, ja, die hebben ook een, een, een bepaalde levensstijl... en daar weten we nog ontzettend weinig van af. En toan Jongmans, is dat ook fascinerend? Leven is het ook leven waar je zeg maar, zoals een poes, een vogel probeert te vangen, waar je uren naar kan kijken. Ja, is geldt kunt, het ook voor, voor die <coughs> wezens. Ja, je kunt, je kunt in die. Als we, wij zullen als een bovengrond blijven, dus, dus wat wij dan noemen de A-horizon, de horizon waar allerlei organische stof tot humus wordt verwerkt. En, en ja, daar weten wij op dit moment. Wij denken dat wij veel weten, maar wij weten daar nog helemaal niet zoveel van. En uh, ik. Ik zou warm aanbevelen bevelen, dat we dus ook nieuwe technieken gaan ontwikkelen... Of bestaande technieken, in de bodem, of bestaande technieken in de bodem kunnen introduceren... om daar veel meer van af te komen weten. Wat voor technieken denkt u dan aan? Nou ja... Een van de dingen die, die, die uh, bodemvariatie in die bovengronden... Hè, qua organisch stofgehalte of qua dikte van organische stof... is van belang om dat te weten. Met name de variatie in de ruimte. Uh, zijn er technieken, en ik heb van Zalle begrepen dat die technieken er zijn... om dat gewoon via grondradar dus, dus, uh, te pakken te krijgen. Dat zou je ontzettend veel inzicht geven. Een ander ding is bijvoorbeeld... wij hebben in Nederland ontzettend veel gronden vergraven. En dat, uh, dat hebben we met de hand gedaan, dat hebben we machinaal gedaan... Dat wordt op een kaart ook wel aangegeven. Maar hoe de ruimtelijke verbreiding daarvan is... Ja, en wat de consequenties van al die graverij zijn geweest... daar weten we heel weinig van. En met name, daar kun je wat meer van aan de weet komen... als je de patronen weet, tot hoe is ze vergraven... en waarom is dat zo. Nou, als je dan met technieken die wij niet hanteren, maar die wel bestaan. Als je die zou introduceren in de bodem kunnen... zou je daar veel meer van af, moeten, of af kunnen weten. Maar dan moet je wel fundamenteel onderzoek weer een warm hart toedragen. Eerst even over dat leven. Want, want een van de dingen die u over uh, uh, jaren geleden uh, mede ontdekte... en die, die in de tijd vrij veel ophef heeft veroorzaakt... was dat schimmels en bomen onder de grond samenwerken. Ja. Hè? Nou, dat, nou is dat bekend, dat, dat uh, je dus, dus een symbiose hebt... tussen migoritsa, schimmels en bomen... Uh, wat niet bekend was, uh, dat die schimmels ook dus gewoon gesteentes beboren. Daar dus gaten in, gaatjes in boren. En <tie> daarom pleit ik weer voor, voor gewoon zuiver wetenschappelijk onderzoek. Wij waren bezig, ik was bezig met een, een, een telling uit te voeren in, in, in Potsolen in Zweden. En als je wilt tellen, moet je 800 punten tellen. En dan krijg je dus 800 mineralen komen langs. En op een gegeven moment denk ik: hé, hey, ik zie elke keer in een veldspaat dit. Waarom zie ik dat? En dat waren gangetjes. En Die gangetjes die zijn, die kun je morfologisch beschrijven. En dan kom je ook schimmeldraden tegen. En eh, hier zie je met een bepaalde lichttechniek, zie je een veldspaat liggen. In het roze heb je daar eh, je schimmelgangen. Eh, en hier zit zo'n. Mikoritza zit in zo'n schimmel en die past er perfect in. De ja, ik, ik zeg even tegen zijn de, de, de steenvretertjes steen uh, steen gewoon. Ja, dus, uh, ja. we, we zitten op een webcam, dus, dus uh, mensen die, die nu denken: Ja, ik hoor allemaal geritseld en hij, hij wijst allemaal dingen aan, maar ik, ik kan het allemaal niet mm -hmm. zien op de radio. Surf naar de website van Radio 1 en misschien dat het ook voor de camera uh, zichtbaar is, het plaatje. Maar, maar dit zijn dus ondergrondse wezentjes die zich door dat steen heen vreten. Ja, en nou, ja, ja. In, in, in één kuub grond daar zit, kan 40.000 kilometer schimmeldraden zitten. Het is niet voor te stellen hoe, hoe, hoe complex geheel dat is. En, en die, die, die, die, die zoeken gewoon hun weg in de mineraalkorrels... in de zwakste plekken daarvan. En die vreten daar als het ware... Ja, dat zijn het schimmels, het zijn natuurlijk geen dieren... maar het, het zijn schimmels, maar die, die, die zoeken hun weg... en die, die breken dus als het ware biologisch gesteente... Dat allemaal. doen ze via organische verbindingen die ze dus zelf kunnen produceren. Ik heb dit verhaal niet alleen geschreven, maar er zijn veel meer mensen bij maar betrokken. Maar om hier toe te komen, dus om te, om te zien wat het ondergrondsleven allemaal uitspookt... moet je als het ware zandkorrels tellen. Dus je moet precies weten van nou, dit stukje grond hoort hier, dat stukje grond precies, hoort daar. Ja, ja, ja, ja, ja. Je, je, hoeft, je, je hoeft die zandkorrels niet specifiek te tellen. Omdat ik er zoveel langs zag komen, krijg je in één keer dat idee. Of, of zie je die verschijnselen. Maar je moet de tijd hebben om dit te kunnen. Want dit was helemaal mijn onderwerp niet. En toch kom je hier langs, dan ren je naar je hoogleraar en zegt: moet je eens kijken, uh, is dat niet leuk voor een publicatie, dat, ze, hè, dat zo die schimmels, zomaar, die, die, die, die, die stenen ingaan. Hij was de man van de zure regen. En hij combineert dat met van Verdorie, van, als, Bremen, hè? Ja, van Bremen, als die schimmels de bodemoplossing kunnen negeren. Dan heb je aan een zure bodemoplossing, dat is dan veel minder erg. Want die schimmels brengen dan dus mineralen, hè, want dan moet je denken aan fosfaat en kalium en calcium, brengen naar die boom toe. Omzeilen om, om dus de bodemoplossing, omdat ze direct uit het gesteente dus halen. Dus u kon eigenlijk dit fundamentele onderzoek doen bij de gratie van het feit dat, dat uw. Uh baas, uw hoogleraar, daar in de tijd... een soort menselijke toepassing in zag? Nou, hij combineerde dat. En daardoor hebben we dus deze publicatie... in Nature kunnen schrijven. Dat betekent dat er veel ophef kwam. Steenetende steen etende schimmels. Daar is een project opgemaakt. Daar zijn drie AIO's op aangezet. En een postdoc. En die hebben daar drie jaar verder aan gewerkt. Ik zelf niet meer. Want uh, dat ging over zaken... waar, uh, waar, mijn, uh, ja, waar mijn kennis uh, tekort schiet. Dus... Zij zijn daar verder mee gegaan. Er uh, is nogal wat uit gepubliceerd, er is nogal wat gepromoveerd. Uh, in Kortom, een, van die... een, een bijzondere ontdekking, een wetenschappelijke hit. Ja, ja dat is zo, zo mag je het wel noemen. En puur toeval, omdat je dus niet bezig was met een project waar een tijdslimiet aan zit en waar geld bij betrokken is. Ja, maar zo gaat het vaak, hè? dat je gewoon uh, bij toeval heel iets anders vindt... dan waar je naar op zoek bent. En Vaak zijn dat de leukste dingen, inderdaad. Terwijl onze ja. hele samenleving probeert ja. het toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. Ja, En, en de, nou de is ook, ook, want die zeggen van tevoren wat je moet vinden. Ja, ja. ja. ja. Een van de dingen uh, die uit al dat, uh, zoals u het dan noemt... Uh, gelul rond een kel is gekomen, uh, dat zijn de zogeheten monolieten... oftewel bo bodemprofielen. In Wageningen is inmiddels een heel museum gewijd aan deze geconserveerde plakken aarde, want dat zijn het toch uiteindelijk. Verslaggever Gerda Bosman die bracht er een bezoekje... en kreeg een rondleiding van onderzoeker Stefan Mantel. Dus dit is het depot? Dit is de opslag uh, van de monolieten. Dat zijn dus uh, uh, geprepareerde bodemprofielen. Uh, het is een kolom uit een, bodemprofiel, uit een bodemkuil genomen. En die is verduurzaamd door, uh, door het toevoegen van lak. En, uh, want het zijn er echt heel erg veel. hè? Hoeveel zijn je nou dat het de waren? Ja, uh, 1100 ongeveer. 1100. En hoeveel dus, uh, wegen? Zijn? Meer dan 1000. Ze zijn behoorlijk zwaar, hangt een beetje vanaf. De lange profielen die zijn meestal gemiddeld tussen de anderhalf en twee meter. En die zijn, uh, die zijn wel behoorlijk zwaar. Ja, dus die rekken zijn wel stevig. Want uh, om zo'n profiel te maken moet je een gat in de grond graven. Ja, dat klopt. Ja, en dat heb je ook al eens gedaan? Uh, regelmatig. Regelmatig. En kan ja. je vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Want je kan natuurlijk niet uh, zo'n blok in één keer uit de aarde tillen. Je, je zoekt naar een representatieve plek in het veld. En dan graaf je zo'n kuil, uh, nou ja, gemiddeld zoiets van twee meter diep. Uh, eerst beschrijf je de woning helemaal volgens, daar, uh, volgens richtlijnen. Uh, meestal bemonst je hem dan ook. En uh, als je dan met z'n tweeën daar met zo'n... Uh een plakje aarde in zo'n doos hebt gestopt. Dan... Na de monster maak je eigenlijk graag een kolom uit. Dan is het een kolom van, nou, laten we zeggen, 30 centimeter breed. Dan wordt die afgesneden uh, tot het niveau van de bovenrand van de kist. De kist wordt dichtgemaakt. Zo gaat die naar het, het Isrik of een, of een ander bodeminstituut. Dan gaan we daar verder met verduurzaming. Want ja, een bodem, als je hem zo laat in de kist laat of rechtop zet, dan zal die uiteindelijk vervallen, omdat de biologische processen in zo zo'n kolom dan door zullen gaan. Dus de wormen en de micro-organismen verhuizen Martieren, gewoon mee. Schimmels, alles gaat mee. En uiteindelijk hou je dus een, een verduurzame bodemkolom over, een monoliet. Op een gegeven moment dan heb je je bodemprofiel en dan gooi je het gat gewoon weer dicht. Ja, meestal wel. Ja, dat is wel de bedoeling. Hoe de kan erin stappen en zijn poot breken? Of, uh, dus je moet het ook altijd weer netjes achterlaten. Ja. En in de goede volgorde weer terugleggen? Dat is een beetje lastig. Dat laten we aan de morm over om dat weer uh, over de tijd uh, weer netjes te maken. Ik zie hier ook een hele interessante bodem. Ja, is de... dit, dit is een hele interessante bodem. <laughs> een stukje van de dijk bij Wilnis. Bij, ja, precies. En, uh, nou ja, we weten wat daar is gebeurd. Daar is de dijk doorgebroken. Maar uh, ja, dat was uh, na een droge zomer. Ja, het materiaal wat ze destijds op veengronden gebruikten. Uh, voor bemesting. Dus dat was stadsafval en uh, menselijk mest. Ja, ja, ja. En, maar er, dus, er zitten dus ook allerlei artefacten in, van pijpjes. Ja, dat is uh, uh, echt heel ja. grappig, want je ziet van die uh, wat zijn het 17e eeuwse ja. uh, keramieke pijpen. Keramie, keramieke pijpen en glasresten en, en dat zie je dus alles. Dus het is veen, maar ook opgebracht veen van die veengrond die zijn afgegraven... maar die bemest waren met afval. Dus je ziet een hele ja, een stukje natuurlijk veen en daar bovenop ja, een melee van, uh, van organisch materiaal en, uh, en afval. We staan hier bij de Plaggenbodem, of de enkeerdgrond. Dat is een bodem die is vorig jaar door de leden van de Nederlandse bodemkundige vereniging gekozen tot meest kenmerkende bodem van Nederland. Uh, nou ja, die vind je op meerdere plaatsen in Nederland. Uh, onder andere in Drenthe vind je deze. Uh, Mensen zegt dat 10% van de bodems in Nederland uit enkeerdgronden bestaan. Hoe zeg je dat nou? Enk... eerdgronden. Enkeerd. Ja, een enkeerd is, is een akker. Er zijn meerdere woorden voor. Akkeraarde. Ja, het is, het is wel een bijzondere bodem. Eh, daarom is hij ook door een, gekozen tot meest kenmerkend. Die zwarte bovengrond die is uh, ja, door de eeuwen heen ontstaan. Vroeger had men uh, nog niet de beschikking over synthetische meststoffen. En in een zekere periode is dat gebeurd uh, door... Uh, ja, natuurlijk hadden we vroeger uh, geïntegreerde bedrijven... En in het potstalsysteem, zoals het werd genoemd, werden de mensen s'nachts op stal gehouden. En, eh, nou, die deden daar een ontlasting natuurlijk. En Om die, die vloer een beetje netjes te houden, werd, werd daar organisch materiaal opgegooid. Stro en, dat... en zo. Stro, dus dat was stro uit het bos, maar ook eh, heideplaggen werden daar vaak aan toegevoegd. En, eh, o... Ideale compost. Ideale compost, ideale meststof. Dus. En dat werd dus op een zeker moment uit de stal geschept en weer op het land gegooid. Nou, dat is nog in het landschap terug te zien. Uh, die akkers die liggen soms een meter hoger uh, ten opzichte van andere delen van, uh, van het landschap. Gemiddeld zegt men dat, uh, dat, dat die grond dus met 1 mm per jaar is opgehoogd. Dus uh, ja, over 1 meter zou dan duizend jaar uh, overheen gaan. Dus we kijken hier naar 500 jaar. Ja, maar ook uh, enorm veel menselijk zweet. Want uh, je, kunt wel, je kunt wel nagaan natuurlijk hoeveel arbeid in het ophogen van, uh, van zo'n akker Constant verplaatsen van al deze um, stoffen die ja, in is gaan zitten. Zulke profielen wezen mooi? Ja, ik vind ze van grote esthetische waarde. En, en we hebben ook wel eens uh, we bij Rudy Fuchs een keer gehad, de bekende museumdeskundige. En die, uh, die was zeer gefascineerd. Gaf vooral hoog op ook van de esthetische waarde van de bodem. Ja, zo, zo kijkt hij naar de dingen natuurlijk. Ja, precies. Maar dat betekent, kijk, wij als wetenschappers kijken toch naar de bodem uh, ja, op een andere manier. We zien de processen, de ontstaansgeschiedenis, de gebruikswaarde. Maar daarom is het leuk ook wel eens om iemand die uh, meer naar schilderijen en andere dingen kijkt... hoe die er tegenaan kijkt. Of die er alleen maar een, uh, ja, een zak grond ziet. Of dat die ook echt uh, ja, de esthetische waarde van ziet. En dat was uh, in het geval van Fuchs in ieder geval uh, wel het geval. Maar hij heeft er niet één uit de po meegenomen om aan de muur te hangen? Volgens mij heeft hij toch stiekem een lakprofiel meegekregen. <truppig> U hoorde verslaggever Gerda Bosman in gesprek met onderzoeker Steven Mantel... vanuit het Bodemkundig Museum in Wageningen. We praten verder over de ondergrond met Salomon Kronenberg, geoloog hier in de studio... en Twan Jongmans, hij is bodemkundige. Uh, meneer Kronenberg, een, een van de dingen die mij zo leuk lijkt aan jullie beroep... is dat je kijkt op een tijdschaal van miljarden of, of in ieder geval miljoenen jaren. Het lijkt me zo lekker relativerend om daarmee bezig te zijn. Nou ja, als je, als je gewend bent in lange termijnen te denken... Dan, uh, dan lijken problemen die uh, voor, uh, uh, op dit moment heel erg bedreigend te zijn... die, uh, die, die krijgen ineens een heel andere context. Hè. Klimaatverandering is er maar één van. Als je terugkijkt in de geschiedenis... dan zie je dat er eigenlijk niks bijzonders aan de hand is met ons klimaat. En als je verder terugkijkt in de geschiedenis... dan zie je dat het veel warmer is geweest en ook veel kouder. En dan denk je, ja, wij mensen kijken maar naar zo'n heel klein stukje van de tijd. We kijken door een heel klein sleutelgaatje en we denken dat we alles begrijpen. Hè, maar als je echt de, de geologische tijd erbij neemt, dan zie je dat, we, dat er eigenlijk wat er allemaal nu gebeurt, dat dat niks voorstelt. Nou, dat vind ik zo'n heerlijke mededeling: dat alles wat er nu gebeurt, niks voorstelt. <lacht> dan kan ik de hele avond al opteren. En, en deze steen, die ik hier heb, waar ik net, net, net als de rest van de VPRO aan heb gelikt: dat is een stuk zout. <lacht> Uit welke tijd was dat? Dat is een prachtige periode, want dat was de periode toen alle continenten bij elkaar lagen. Hè. Dus, uh, daarna zijn ze uit elkaar gedreven. Hè. Maar in Perm en Nederland die lag daar middenin. Hè. Dat was die gigantische woestijn eigenlijk. Hè. Dat is een soort uh, Sahara, moet je je voorstellen. Hè. De dichtst, de, Nederland lag toen net zo ver van de, van de oceaan af als de Gobi woestijn nu bij wijze van spreken. En daar uh, waren zoutmeren en die zoutmeren die dampten in. En die, uit die ingedampte zoutmeren die zitten in de ondergrond. En die hebben een hele belangrijke functie. Hè? Plaats, in de in eerste uh, plaats zorgen die voor uh, uh, natuurlijk dat wij zout uit de ondergrond kunnen halen. Maar ze vormen ook de afdekkende laag voor het aardgas. Die zorgt dat het aardgas wat in de ondergrond zit, dat dat niet naar het oppervlak kan ontsnappen. Dus het is gewoon... Die zoutlaag is de deksel. Die zorgt dat het aardgas in, in de ondergrond blijft zitten. En, en, en, en daarom ja, is dat gewoon een heel belangrijk stuk van onze geschiedenis. En dat kan je hier gewoon zien aan die boorkern. Hè? Maar je kunt het niet zien als je zo over het land heen loopt. Dan, dan, dan, dan geef je eigenlijk geen rekenschap van het feit. Dat, dat twee kilometer onder je voeten. Daar zitten de sporen van een tropische woestijn. Het is, ja, is twee, tien, tien minuten fietsen in verticale richting. En dan ben je er. Ja, Tron Jongmans, dat, dat zou. Is allemaal afgegraven. Van, van dat turf is ook helemaal niets over. Er, er blijft weinig over van die historische sporen. Uh, ja, en met name dus. Uh, kijk, Salle bekijkt be dus een veel grotere diepte dan wij bekijken. En he heeft dan ook. De, de, de tijdsfactor speelt bij hem dus. Dus kan over miljarden jaren spelen. Uh, dat gaat binnen de bodemkunde gaat dat wat minder op. Tenzij je dus met, met, met oude bodems die begraven zijn, je bezighoudt. En dat is zijn dan paleosolen, zoals we die noemen. En die zitten dus tussen allerlei gesteentes of sedimenten in. En die vertellen je weer wat over een bepaald klimaat in een bepaalde tijd. Daar doen wij aan. Bodemkunde doen wij daar wat aan. In Nederland niet, maar op de rest van de wereld wel. En dan zakken wij dus ook zo diep uh, de tijd in. Beperken we het tot Nederland, dan uh, is het toch... Vrijwel altijd zo dat wij ons met de laatste 2 miljoen jaren als bodemkundigen ja, uh, is natuurlijk houden. In, in de geologie is dat niets. Dat is 5 voor 12 nou, of 1 ja, minuut voor 12. Dat, dat, dat, dat is zomaar, daar zitten ook heel interessante dingen in. Hè. Bedoel, ook in, die, in het bovenste laagje. Het meeste van die gronden waar naar kijkt, die zijn pas na de laatste ijstijd ontstaan. Maar ook daar wil je weten van, uh, ja, toen het klimaat beter werd... En, uh, en uh, ja, de zeespiegel tegen, wat gebeurde er? Dat bodemleven moet veranderd zijn. Hè? Dit is de grondwaterspiegel die is veranderd, daar hebben we het al ja. over gehad. En dat heeft ook allemaal invloed op die, op die bodem gehad. Maar we weten eigenlijk nog ontzettend weinig van wat die bodem in die laatste 10.000 jaar gedaan heeft. Dus hè, je hoeft voor mij niet altijd naar de miljarden jaren te kijken. Ook als je maar naar de geschiedenis van de aarde kijkt, hè, dan, dan is elk tijdvak is gewoon interessant. Kijk, maar, toch, ja, als je kijkt binnen onze zandgebieden, die, die dan vanaf het begin van het Holocene, dus om 10.000 jaar geleden, dat daar bodemvorming op kan treden, dan, dan ontstaan er bepaalde type bodems vanwege het feit, Laat maar zeggen bodem A, omdat de zeespiegel nog ver weg is. Dan is Nederland veel beter gedraineerd, krijg je heel andere bodems dan wanneer die zeespiegel, we hebben het even over het basisveen gehad, dus naar Nederland dan toekomen is... dan krijg je ook dat er in het achterland, waar die zee niet overheen gaat... die grondwaterstanden wel omhoog gaan. En dat heeft een enorme invloed op een verandering van een bodem. Uh, daar weten wij wel iets van, maar de ruimtelijke verbreiding van bepaalde dingen... weten wij bijvoorbeeld helemaal niet. En dat zou buitengewoon interessant zijn om daar dus veel meer van aan de weet te komen. Omdat je dan veel meer kunt zeggen van de geschiedenis van... De landschapsvorming in Nederland zal met uh, die, die uh, toen net een stukje paleosol liet <laughs> ja, zien dat is nog een steen. Ja, jaar. Dit is, oud. Dit is een steen die heeft u D meegenomen? Dit is, een, mooie dit is ook een, steen. een, een uh, overlangs doorgezaagde boorkern uit Suriname. Uh, dat is, als uh, je er een beetje op blikt... Dan zie je hoe groot het is. Dat is gewoon rode grond geweest, anderhalf miljard jaar geleden, van de tafelberg in Suriname. En dat is in, ondertussen steen geworden, maar het was dus losse grond. En daar is toen later is daar weer zand overheen afgezet. Er zit 800 meter. Uh, Zandsteenpakket ligt daar overheen. En dit is als het ware een grond van anderhalf miljard jaar geleden. die door een toeval bewaard is gebleven. En, door en, die boring, en dat ligt dus, hier dan gewoon in, in de studio? Dat ligt hier gewoon ja. in de studio. Ja, dat heb ik meegenomen uit en, Suriname. En, uit je, en, en die bodem vertelt je een verhaal. Het ja. feit dat dat, dat dat hartstikke rood is. wil zeggen dat je daar een, een, een, een tropisch klimaat moet ja. of een subtropisch ja, precies, klimaat ja. moet hebben Anderhalf miljard jaar geleden dus. Want. Ja. Uh, die rode kleur wordt door een bepaalde ijzervorm. Wordt dat, uh, die, die, die wordt veroorzaakt door een bepaalde ijzervorm, dus goetiet of hemetiet. En dat krijg je dus niet onder gematigde omstandigheden waar qua klimaat betreft. Dan moet je vanuit de tropen of naar de subtropen. Dus dat is al fantastisch. Nou, Ongezien. las ik uh, in de krant, ik ga toch weer naar die ultra uh, korte termijn. Uh, uh, yeah. <lacht> ik kijk ook door een rietje naar de wereld uh, uiteindelijk. Dat is mooi door een rietje. is nog mooier, <lacht> ja zeker. Ja. <lacht> ik las dat die gasbel in Groningen binnenkort wel, wel leeg is. Dat dat met een jaartje of tien à 15 wel. Uh, Gebeurd is. Het is niet echt een gasbel, maar zo noemen we het altijd. Dan, dan zijn wij dus bezig om iets wat zich in miljoenen jaren heeft opgebouwd, gewoon in een paar decennia erdoorheen te jassen. Ja, zonde eigenlijk. Hè. Je zou tenminste dat willen weten dat er één plek is waar je, waar je nog. Ook de toekomstige generaties kunnen zien hoe dat eruit ziet. Zonder dat we dat helemaal, helemaal hebben leeggemaakt. Dat geldt ook voor olie. Dat heeft er al miljoenen jaren, ja, jaren over ja, gedaan. Ja, ja, ja. En, en er zijn natuurlijk ook gevolgen. Hè. We weten dus dat die. Uh, pas weer een klein aardbevingtje gehad. Hè. Dus echt kleine aardbevingen. Omdat. Ja, die, die, dat woord bel is vervelend, hè. gasbel. Want andere mensen denken dan dat dat een soort. Zo'n ondergrondse parkeergarage is die met gas. Vult is, maar dat is het niet. Het is gewoon een zandsteen met allemaal kleine poriën erin en in die poriën zit het gas. En als je dat gas eruit haalt, dan gaan die zandkorreltjes van dat zandsteen. die gaan dan geleidelijk aan een beetje inklinken. Hè. Dat gaan inzakken. En, en daardoor krijg je dus dat je bodemdaling krijgt. Hè. Dus in, in Oost-Groningen krijg je dat. Die, die, die, het centrum van, uh, centrum van waar de meeste gas gewonnen wordt. dan krijg je dat de bodem zo 38 centimeter. volgens de verwachtingen nog verder zal dalen. Dat daalt nu al, hè. je ziet scheuren in huis. 38 centimeter. Ja. Ik bedoel, we hebben het hier over 4 centimeter zeespiegelstijging. Sommigen zeggen nog iets meer dan 4 centimeter, maar dan is... 38 centimeter bodemstijging... Uh, lijkt me een veel groter probleem. Ja, dat is ook zo. Dat is, uh, en tegenwoordig kun je het ook... heel goed zien. Hè? Er is, uh, je hebt met, uh, met een, een soort uh, laser... Het uh, satelliet kan je precies meten op elke, elk moment... Uh, waar de bodem aan het dalen is en waar die aan het stijgen is. Hè. Men is bijvoorbeeld ook bij Norg bezig met ondergrondse gasopslag in Drenthe. Hè. Dus om het gas tijdelijk te bewaren slaan ze het een tijdje op in de ondergrond. En daar kun je zien... Hè, dat is iemand van TU Delft, uh, Gini Ketelaar, daar recent op gepromoveerd. Daar kan je zien dat de bodem juist weer omhoog komt... omdat er gas ingepompt wordt. Ja, dus we kunnen heel precies zien wat er, wat er gebeurt. Maar mensen vinden het natuurlijk niet leuk als ze schade lijden. door het feit dat er, er, ja, er aardbevingen optreden. en het land langzamerhand zakt. En, en we weten van die zeespiegelstijging ook. Hè, dat waar de gas gewonnen wordt in de, in de Waddenzee. Eh, daar krijg je dan nog wel. deels natuurlijk, deels door, door zand. Uh, door uh, uh, zandsepleties. dat dat weer aangevuld kan worden. Maar op het land kan je dat niet aanvullen. Dus uh, ja, dat het land zakt. Maar ja, u bent geoloog en, en u studeert vooral uit passie... voor die vroegere tijd en voor, uh, voor de bodem. Maar heel veel mensen gaan juist geologie studeren... omdat ze gewoon ontzettend rijk willen worden. En omdat er in de olie ontzettend <laughs> veel geld te verdienen is. En vier jaar na hun promotie hebben ze een Ferrari. Als sportauto's hun voorkeur hebben. Nou, dat, uh, dat is heel variabel hoor. Ik bedoel, ik zie wel dat... Uh... Bij ons in Delft, bijvoorbeeld heel veel mensen die komen uit gezinnen... die uit bedrijfsleven, die, die willen ook het bedrijfsleven in. Ik heb zelf relatief weinig promovendi gehad... die ik zelf in Delft heb opgeleid. Want die mensen willen toch eigenlijk afstuderen... meteen naar de oliemaatschappijen toe... of de ingenieursgeologen naar de, naar de baggeraars en dat soort dingen. Die willen dat zo doen. Maar ja, we krijgen eerstejaars binnen die zeggen van... Uh, op een eerste jaar zeggen ik wil president directeur van de Shell worden en zo. En die mensen die zijn zo ambitieus... Uh, maar die kunnen ook alles. Die zijn goed in rekening, zijn goed in talen en muziek. En die, ja, ik, ik sta echt versteld van, van de capaciteit en de intelligentie van de mensen die we binnenkrijgen. En, en ja, ik, ik denk sommige van die mensen die dat soort ambities hebben, die, die halen dat ook. Dat, dat vind ik heel bijzonder. Dat is maar je, niet alleen je, maar het geld. Maar, dat maar is... je bestudeert dus de bodem ja. met als doel om hem ten bate van, van de bankrekening kapot te maken. <laughs> <laughs> nou, zo zien ze dat zeker niet. Ik bedoel... Ik bedoel ook de mensen die... die voor de oliemaatschappijen werken... die... die werken... In hun, met in hun achterhoofd het idee van de mensen: dit is iets waar de mensen zelf om vragen. Hè? Ik vind zelf persoonlijk dat de oliemaatschappijen zich nog veel meer dan ze doen. Eh, zouden moeten verdiepen in eh, nieuwe, duurzame vormen van energie. Met name zonne-energie en zo. Hè? Je ziet dat gaat een beetje heen en weer, net als de overheidsbudgetten. Voordat dat soort dingen. Soms dan investeren ze erin. en soms dan zien ze het weer even niet zitten. Maar. Ik denk een, een maatschappij, die, een bedrijf dat er zich erop heeft toegelegd... om de energie voor de, voor de toekomst te voorzien... die moet ook, heeft de verplichting voor mijn gevoel om ook te zorgen... dat er nadat we van de olie en gas uh, door de, over de oliepiek heen zijn... dat we toch nog goede energiebronnen hebben. Ja, u had het erover dat Delft zo'n uh, toch dynamische wereld is... met, met, ja, ja. met uh, ook promofen die uit allerlei oliestaten. Uh, Tan Jongmans, hoe is dat eigenlijk in Wageningen? Wat was uw gevoel toen u voor het eerst de Universiteit van Wageningen... Binnenliep. Want dat lijkt me. Nee, ik laat het niet invullen. Hoe was uw gevoel toen u voor het eerst de Universiteit van Wageningen binnenliep? Nou, dat was een. Uh, ja. Dat was een, een, een, een heel prettig gevoel. Ik heb me altijd ontzettend thuis gevoeld uh, bij de universiteit. Uh, en. en uh, ja, bodemkunde heeft mij altijd uh, zeer uh, sterk uh, gefascineerd. Uh, de Universiteit van Wageningen was toen nog de Landbouwhogeschool. En de Landbouwhogeschool heeft uh, mondiaal gezien een. een, een Goede naam en wij hadden ook altijd erg veel buitenlanders. Als je in Wageningen gaat kijken, dat is een stadje van 35.000 mensen. En dan lopen 110 nationaliteiten. En die liepen er in, in 1970, liepen er misschien uh, 85. Maar het was zeer internationaal. Bodemkunde heeft misschien uh, uh, ooit een surf imago gehad, maar, maar dat is niet terecht. Ik. Ik denk dat de bodemkunde uh, in die dagen. Uh, nou laat ik zeggen, uh, de, bodem, de bodemkunde van, van meneer Edelman en van meneer Hoeksema, dan heb je van net voor de oorlog tot, tot, tot, na de oorlog, tot de zevende jaren. Dat was, die hadden geen surfimago, Die waren, die timmerden. Erg aan de weg. En die timmerde internationaal ook erg aan de weg. Maar toen was het nieuw ook, hè? Ja, dit, ja. Het was allemaal nieuw. En, en uh, goed, wij zijn een klein land. Uh, je kunt on, uh, Edelman heeft dus ons land voor het eerst gekarteerd en op een kaart gezet. Dat was heel bijzonder. Letterlijk de op, op, uh, de kaart gezet. op de kaart gezet. En is daar ook internationaal zeer bekend mee geworden. Nou, tot slot, uh, heel kort: uh, wat is jullie favoriete stuk bodem? Favoriete stuk bodem. Mag ik dan dieper kijken dan de eerst anderhalve meter en zo? Ja, nou, gewoon kort. Salle, nou, ik hou van mooie kristallen en mooie mineralen. En als je plekken hebt he, waar je dus ziet de van de stukken die diep in de aardkorst zijn geweest, he, dan, dan kijk ik altijd weer terug naar die grote rooktoppaas die in het oude museum in Leiden stond van, van Koning Willem I. En zo met al die prachtige kristalvlakken en zo. Dan, dat is iets waar ik zelf altijd uh, motivatie is geweest om met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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is Radio 1.